Het gebeurt tot wanhoop van de toeristische sector wel vaker dat de bezienswaardigheden niet te bezichtigen zijn, omdat de werknemers de deuren niet openen. In de Parijse metro is een koffer met een grote hoeveelheid goud gevonden.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 De afsluiting levert een probleem op voor toeristen en vrachtwagenchauffeurs. Die moeten nu omrijden om hun bestemming te bereiken, bijvoorbeeld via de zuidelijker gelegen fréjus tunnel De ANWB waarschuwde gisteren al voor extreme weersomstandigheden in de Franse Alpen. Daar komt nog bij dat het vandaag extra druk is, doordat veel vakantiegangers aankomen of juist terug naar huis gaan.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 Een single die vanmorgen langskwam in de top 2000 van onze collega's van Radio 2. Dat is deze van Kate Boos en Watering Heights. Vanaf 1993 hebben we trouwens een hele tijd niks meer van Kate Boos gehoord. Maar ze is weer helemaal terug. Ze maakt weer muziek Albert Jan. Oké. Okay. Jazeker! De, deze, deze, deze muziek kunnen we nog goed herinneren. Dit maar was een klassieker. De nieuwe versies ken ik nog niet. Ik ook niet, maar wie weet, misschien komen we ze over een paar jaar wel tegen in de top 2000. fm voor Sofort en de regio. En welkom bij het Tweede Uur van Sofort op zaterdag op Audia's Dag 2011. We gaan ons opmaken voor de nieuwjaarsduik. Ja, dat is morgen. Dat, en dat is morgen om die 1 uur. Komt, die die komt schrijven. uiteraard ter sprake tijdens de evenementenagenda om half vier. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier vast bij de hand. Kort over die gaan we het weerbericht doen. En zoals u wellicht al weet, hebben we dat wat uh, verzet in verband met de prijsuitreiking van de ondernemersvereniging Zandvoort van hun winteractie. Uh, voor de rest in dit uur nog uh, wat Zandvoorts lokaal nieuws. En het laatste uur natuurlijk uh, wat sportnieuws en uh, wat allemaal nog voorbij kan komen. Nou, vooralsnog zijn er nog geen ongelukken gebeurd met het vuurwerk. Nog niet gelukkig. Dus uh, wij wachten met uh, spanning af. En ik hoop echt uh, dat het allemaal goed gaat. Maar er zitten af en toe bommen tussen, zeg. Niet normaal. Nog zo gezegd geen bommetje. <lacht> nee. <lacht> I can see it in your eyes. Het gaat een lekker programma worden tot aan vijf This uur. Dit wordt heel erg leuk deze laatste twee uur. En I can take my eyes off you. <lacht> en daar gaat de volgende plaat over. Hier is de Boys Town Gang.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 van Zandvoort op zaterdag 31 december 2011. Je de, de Talking Heads, Rob. Ja, dat waren nou de Talking Heads. Weet je ze weer? Ja. Oké, okay, dan is het goed. <laughs> en de Slippery People, lekkere muziek uit de jaren 80. Nou, het is kwart over drie geweest. We hebben het beloofd. Het van weerbericht komt eraan. Eens even kijken wat er gaat gebeuren als we al dat vuurwerk en de lucht in knallen allemaal. Dan gaan we eerst nog even kijken naar de oudejaarsdag vandaag dus. Want vandaag overheerst de, de bewolking. En uit die bewolking valt van tijd tot tijd wat lichte regen of motregen. Maar met een beetje geluk is het vanmiddag overwegend droog en zien we wellicht nog even de zon. De wind, waait, de wind waait uit het westen tot het zuidwesten en is over landmatig en aan zee vrij krachtig, windkracht 4 tot 6. En de temperatuur stijgt naar maximaal 10 tot 11 graden. Vanavond en oudejaarsavond en de komende nieuwjaarsnacht overheerst ook de bewolking en uit die bewolking valt wat lichte regen en motregen. We daar, zijn we daar blij mee of niet blij mee met die regen? Nee, tuurlijk oh, niet. Daar niet blij mee. Daar zijn we nooit blij mee, Albert-Jan. De zuidwestelijke wind neemt over land verder toe naar vrij krachtig en aan zee naar hard. Windkracht 5 tot 7 en de temperatuur ligt rond de 10 graden. Morgen maar dat is volgend jaar pas hoor, morgen is pas volgend jaar hoor. Nieuwjaarsdag is het ook bewolkt en zijn er perioden met regen. De zuidwestelijke wind waait over land vrij krachtig en aan de zee krachtig, windkracht 5 tot 6. En de temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 12 graden. Het dagrecord voor de 1e januari is 11,4 graden gemeten in 1988 en 12 graden is normaal voor de eerste dagen van april. Zondagavond en maandagnacht is het ook bewolkt en regent het nog van tijd tot tijd. De zuidwestelijke wind neemt geleidelijk in kracht af en de temperatuur daalt naar een graad of 7. Gaan we weer naar de maandag. Maandag schijnt geregeld de zon, maar verspreid overdag valt er ook nog een enkele bui. De west- tot zuidwestelijke wind waait overland matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig zeer krachtig tot 4 tot 6. En de temperatuur stijgt naar maximaal 9 tot 10 graden. Maandagavond en dinsdagnacht hebben we afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 4 en 5. Tot slot, dinsdag. Dinsdag is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. De zuidwestelijke wind is overduidelijk aanwezig en waait over land hard tot stormachtig. Windkracht 7 tot 8. En aan zee komt wellicht een storm te staan. Windkracht 9. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 8 en 10 graden. Nou, je moet vooral zo lekker doorgaan met het negatieve gedoe van je. Dat wordt de laatste uitzending van het jaar voor ons beiden. Dan ben ik er helemaal klaar mee. En dan zien we volgend jaar weer. Dokter in mijn eigen, mijn ogen bedoel ik. Mijn ogen, m n m n zijn ogen, het ja. je ogen? Ja. zijn niet je ogen, Nou, je hebt ze zelf ook meegenomen, hè? dat soort plaatjes. Oh, leuk hoor. Dat was hem speciaal voor mijn collega Albert-Jan Vos. Dr. My Eyes. Jackson Brown op de Salfordse Radio. Ja, je ogen zien er steeds mooier uit, Albert-Jan. Ja, wacht maar. Tot Dat, volgende. Uh, dat mag gezegd worden. Dank je, dank je. we zijn lekker met verzoekplaatjes bezig. En deze werd gisteren ook aangevraagd ergens. Zou je wilt van Nou, Rob, zou jij deze zaterdagmiddag willen draaien? Nou, ik strijk even over mijn hart en dan komt hij aan. Rowan Hessen, hier is bestel maar, bestel maar, bestel maar. <lacht> Je zit alleen, je zitten te panen, je zit al langer lang te kijken naar ons. Ik heb iemand Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan laten. Nog dan beginning, Doe een 30-lijst hem nou, ik denk dat uh, mensen veelvuldig uh, vanavond aan de drank zullen zitten. Wijfersief en doen dat natuurlijk helemaal niet gewoon. Helemaal nuchter gewoon achter de microfoon tot aan middernacht. Dat gaan we beloven bij deze. Mm. Oké, okay. nou, dat gaan we doen. Ja, even nog een plaatje en dan uh, de evenementagenda. Oh, ja, dat is, dat, dat is ook oh, goed. Dat zeg jij gooi, gooi er even een plaatje in. We, maak, we maken er geen ruzie om. Gooi er even een plaatje in. Ja. Wat dacht je van deze? Hier is Amy Winehouse en Back to Black. Zeg eens, Joris. Ja, hebben wij een jaarmix vanavond, hoorde ik dat? Vertel er even wat over. Ik ben wel heel benieuwd. Wat gaat er gebeuren? Ik heb even gezocht op internet en we hebben een leuke jaarmix gevonden nog voor vanavond. Hé, hey, kijk. Dus die gaan we vanavond ook nog even. Hoe laat gaan we hem uitzenden? Ik zat te denken aan het laatste uurtje, avond. Het laatste uur, een jaarmix. Geweldig. Super. En daarvoor gewoon gezelligheid. Ja, maar nog even voor de luisteraars heren, hoe laat beginnen jullie vanavond? Toen ja, werd het stil. Toen was het stil. Tussen 8 en 9. Tussen 8 en 9 ben okay. gaan we beginnen. En we kunnen plaat aanvragen. Ook dat 5730393. Nog een keer, of stond er niet? 5730393. Dus luisteraars, als u vanavond een verzoekplaatje aan wil vragen, bent u van, bij deze van harte uitgenodigd. Want de jongens van ZFM zijn vanavond gewoon live vanuit de studio. Iets naar achteren Dan zullen zij gaan beginnen. Tot, uh, tot en met 12 uur natuurlijk. En als jij even belt, misschien uh, vindt het wel gezellig als jij even langskomt vanavond. Nou, ik zal mijn familie alvast uh, uh, de telefoonnummers doorgeven. Dat ze jullie kunnen bestoken met de telefoon. Oh, die zitten door het hele land. Die zitten he, door het hele land. Oh, dat wordt leuk. Wordt leuk. De evenementagenda Albert Jan. Wat Goed kunnen we de komende dagen en in het ja. nieuwe jaar allemaal gaan doen. Ik ga, ik, We beginnen maar volg, in het volgend jaar. Hè? Daar beginnen we mee. Dus dit is natuurlijk zondag de nieuwjaarsduik. En dat wordt gehouden aan de strand ter hoogte van Beach Club Take 5. Ook dit jaar kunt u natuurlijk weer deelnemen aan de nieuwjaarsduik. Wilt u daar meer van weten? Kijk dan op www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl dus morgen, mocht u ook niet meedoen, wel even komen. Want het is natuurlijk uh, uh, gesponsord door een, een of andere... Nee, geïnitieerd moet ik zeggen. Door een bekende rookworstenfabrikant. En die worsten zijn niet te versmaden. Goed, gaan we door naar uh, 3 januari. En dan uh, komen we aan bij Cinema Nostalgie. Uh, want op 3 januari opent uh, Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren. Met deze keer Gigi uit 1958. Met in de hoofdrollen Leslie Caron, Maurice Chevalier en Louis Jourdan genieten Gaston, Hubbel de Pub wordt het rijk leventje zat en dan vooral de vrouwen. De enige momenten waarop hij echt geniet zijn de momenten die hij doorbrengt met zijn vriendin en zijn oom. Ontvangst met koffie en cake en thee is vanaf 1 uur. De film begint om half 2. Kosten 7 euro inclusief belbus, film, koffie en toeslag. Zonder belbus 6 euro. Indien u gebruik wilt maken van de belbus kunt u zich opgeven opge bij pluspunt. Losse kaarten uh, die zijn, vanaf, die zijn natuurlijk ook nog te koop aan de kassa van het Circus Zandvoort. Co en Joke Luix zijn aanwezig om u te helpen bij de instap en uitstap van de lift en of stoel. Dus aanstaande 3 januari vanaf 1 uur. Gaan we door. Dan gaan we naar 5 januari. Simon, uh, filmclub Simon van Colm presenteert uh, een, een Spaanse film deze keer. El secreto de sus ojos. Weet je wat dat betekent? Geen idee. Het geheim van... Ik, ik verzin het echt niet hoor. Het, het geheim? geheim van jouw ogen. De, nee, de ja, wow, dat niet. Oh, speciaal voor jou. Dat begint om half acht en de prijs is dat zeven euro's. Ja, ja. Vrijdag 6 januari is weer Talent of the Voice XL in Grand Café en Hotel XL Kerkplein nummer 8. En dat begint om negen uur. Kijk wel even naar er volgend weekend, want zaterdag 7 januari is er een rondleiding door het geschiedenis van oud Zandvoort. En dat is bij het begin bij het Zandvoorts Museum, Zwaluweestraat nummer 1. En het begint om half 2, de prijs is 2,25 euro. En uh, ontdek de geschiedenis van Zandvoort aan de hand van een rondleiding. De rondleiding begint in het museum en gaat over in een wandeling door oud Zandvoort. Minimaal 15 personen, dus kom op tijd. Kijk ook al even vooruit naar zondag 8 januari, jazz in Zandvoort. Niemand minder dan Lydia van Dam doet aan haar. Op wachting. Uiteraard in het gebouw De Krocht, Grote Krocht 41. Het begint om half drie en de prijs is 15 euro's en studenten betalen 8. Goed, uh, gaan we naar zondag 8 januari? Ja, uiteraard nieuwjaars surfwedstrijd uh, ter hoogte van de haven van Zandvoort op het strand. Dat is vanaf half negen tot vijf uur. Deelname kost 25 euro's. Dan nog even naar 8 januari, nieuwjaarsconcert sint Agatha-kerk, Grote Krocht 45 om half drie. En ook op zondag 8 januari de nieuwjaarsrace Circuit Park Zandvoort. En dat begint om drie uur tot zeven uur. Dus dat, dat wordt gefinished in het donker. Dan nog één uh, mededeling voor zondag 8 januari. Ook een klassiek openingsconcert in de Protestantse kerk in de Poststraat 1. Dat begint om drie uur. Openingsconcert met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest onder leiding van Dick Verhoef. U kunt alles nalezen op www.zfmzandvoort.nl en we ...ook op de website van het VVV. En dan hebben we nog uh, zaterdag 7 januari... ...want dan is er vanaf 5 uur Disco on Ice Part 2. Van 5 tot 7 uh, heuse kinderdisco op de ijsbaan hier op het uh, Raadhuisplein. En vanaf uh, 8 uur voor de ouderen lekkere discofeest met DJ Bert Koster. Schrijf het op in je agenda 7 januari vanaf 5 uur. Lekker disco vieren bij de ijsbaan uh, in Zandvoort. Uh, en Albert-Jan heeft juist al een antwoord gegeven op deze vraag namelijk... Wat zou je doen? Nou, je hebt het al gehoord. Oh. Er is voldoende te doen. Te Hier is, doen is Marco Bassato en Ali B.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 is jou even gedraaid voor uh, alle bakkers. Ja, dat zijn er heel wat natuurlijk. En het gaat tegenwoordig met 25 pakken tegelijk. De pakken worden wel eerst uh, de inhoud eruit gehaald... of wordt gewoon het hele pak in zijn apparaat gepropt en dan komen de oliebollen uit. Of, uh, hoe werkt dat? Hoe werkt dat, uh, Jeroen? Nou, gewoon eerst eventjes laten mixen. Eventjes uh, goed laten rijzen, want dan worden ze lekker luchtig. En dan uh, na een uurtje ongeveer uh, gewoon op de juiste temperatuur uh, bakken, hè? Kijk, en klaar is Kees. Zo moet dat, Albert-Jan. Goed, dan hebben we hebben weer een heerlijke verse oliebollen. Helemaal goed. En voor diegenen onder u die morgen uh, niet het uh, uh, koude water op gaan zoeken, wellicht dat dit nog een uh, goede, goede alternatief is. Want uh, van alle goede voornemens is meer bewegen er eentje die beslist vaak voorbij komt. Dat kan dan morgen mooi meteen goed aan begonnen worden. Want die mogelijkheid is er in de Amsterdamse waterleiding duiden. Onder begeleiding van uh, natuurgidsen wordt een duinwandeling gemaakt. Vertrekpunt is het bezoekerscentrum de Ollier Oranjekom in Vogelenzang. De start is om 1 uur en er zijn geen. Natuurlijk wel een entreekaartje kopen. Aanmelden is niet nodig. Heerlijk. Eerste, e eerste kerst, of eh, januari, lekker eh, frisse neus halen. Kijk, dat bedoel ik ook. In de duinen dan wel. En even, even plons in het water om een uurtje of twee of zo. Ja. ja, ik heb er weer een eindje voor je, <lacht> hoor, en Oké. Okay. Annie, de reuver, kijk eens in de popjes van mijn ogen. Een meisje is een lieve <lacht> schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, de avonds om een uur of acht...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 Just the lonely beating of my heart Can say the words My heart must hear to ever sing again The words you used to whisper low Geweldig Albert-Jan, geweldige nou, keuze Deze was echt oh. voor jou hoor Johan, Dat gaat een mooi jaar worden hoor, 2012 Wij ja. samen, zoveel op zaterdag Nou dat belooft nog wat Maar de oudere luisteraars die uh, kunnen dit wel waarderen Dit hebben we nu in ieder geval gehad hè, in 2011 <laughs> <laughs> All Alone I Am Dat was de single van Brenda Lee ja, toch even een berichtje over geldpinnen. Want bedoel, we waren al gewend aan dat ze dan een kastje voorzetten. Hè? Dat, waardoor ze dus je pincode en dergelijke konden nee, achterhalen. Nee, ze je hem nou dicht? In maar er, er is weer een nieuwe. Ja. en die, dat, dat heet cash trapping. En dat zijn uh, voornamelijk Roemeense criminelen blijken een nieuwe methode te hebben gevonden om rekeninghouders geld afhandig te maken. Het zogenaamde cash trapping. De politie, de fraude, uh, uh, fraude helpdesk en de Nederlandse Vereniging van Banken slaan groot alarm over deze nieuwe vorm van fraude met pinautomaten. Hierbij plaatsen criminelen een vrijwel onzichtbaar klepje voor de geldgleuf uh, en weten zo het gepinde geld te onderscheppen. De politie Gelderland Zuid heeft vorige week in Nijmegen twee Roemeense mannen aangehouden. die op deze manier een geldautomaat bleken te hebben gemanipuleerd. Cash trappers plaatsen een klein afdekplaatje of klepje voor het gelduitgiftekanaal, waardoor de bankbiljetten worden tegengehouden pinners worden misleid doordat het net lijkt alsof de geldautomaat kapot is. Je steekt je bankpas in de automaat, toets je pincode in en geeft aan hoeveel geld je wilt. Vervolgens kom je wel je pasje terug, maar komt er geen geld uit de automaat. Al dus de woordvoerder van de fraude helpdesk. Als de klant vervolgens wegloopt omdat hij denkt dat de geldautomaat stuk is, slaan de criminelen hun slag. Zodra je de hoek om bent, komen ze snel het geld ophalen. Dus blijf alert! Oké, okay, dank u wel. Nou, ik heb een eentje voor jou. Hè. Speciaal jouw favoriete groep. Hier is Bluff. Met afstand niets te maken, hoogstens met de tijd En ik weet niet hoe het komt, dat ik weg wil Maar het treft me hard en zuiver, en het houdt het nekkig stand Dus hier sta ik met een uitgestoken Het zwaart en niets te maken, hoogstens met. Wat loop je nou weer te grijzen met je, met je mooie blauwe ogen? Ik doe je schieten. Ik heb de je je microfoon weer aan. Kali zei we was dat en Joost heen. We kunnen nog een heel klein stukje van Carol Emerald draaien. En dan zijn we alweer aangekomen in uur 3 van Stanford op zaterdag. En vanavond zijn we er ook vanaf een uurtje van half 9, 9 uur ongeveer. Ja. Gaan we gewoon tot aan middernacht door bij CFM. Zou de radio op CFM zo voort en graag tot zometeen. Wens u allemaal fijne dagen en een voorspelling.